Ik lees het liefst over liefde, bijvoorbeeld op het boekenbal. De voor zichzelf gekomen schrijver trapt in een ouderwetse val van bustehouder met parfum, die hij wel eens versieren zal. En hij heeft te veel gedronken en hij weet niet wat hij doet, dat wil zeggen, hij begrijpt jaren later nog niet goed hoe hij ooit met haar getrouwd is en laat staan waarom, maar dan weet hij alles te verwerken tot een aangrijpende roman